Die asielindustrie, de miljardenbusiness met de vluchtelingen, wordt rijk met armoede. Dat is het motto van een branche die zich naar de buitenwereld als sociaal presenteert en op de achtergrond vaak geweteloos geld verdient. De Duitse vluchtelingenindustrie doet nu zaken waar veel bedrijven alleen maar van kunnen dromen. Een asielzoeker kost de belastingbetaler zo'n 3500 euro per maand. Met een miljoen nieuwe asielzoekers in 2015 alleen al is dat 3,5 miljard euro per maand. Dat is 42 miljard euro per jaar. Dit is het bedrag dat in één jaar aan alle werklozen wordt uitgekeerd. Niet alleen zorgverleners, tolken en maatschappelijk werkers of mensensmokkelaars en huurhaaien profiteren hiervan. De echt grote deals worden gesloten door maatschappelijke organisaties farmaceutische bedrijven, politici en zelfs enkele journalisten. Voor hen is de vluchtelingenindustrie een winstgevende miljardenbusiness met toekomst. Het is taboe om te praten over degenen die hebben geprofiteerd van de vluchtelingenstroom. Elke nieuwe immigrant levert winst op voor de asielindustrie. Wie de situatie in het asielbeleid wil doorgronden, ontkomt niet aan ongemakkelijke feiten. Weet je hoe bedrijven met winstoogmerk geld verdienen aan vluchtelingen? Dat de farmaceutische industrie miljarden omzet verwacht vanwege het grote aantal vluchtelingen? Dat politieagenten en journalisten zijn gemuilkorfd als het om criminaliteit van asielzoekers gaat? Dat veel SPD-politici part-time werken bij organisaties die asielzoekers opvangen? Hoe partijen illegale partijfinanciering bedrijven door vluchtelingen op te vangen? Hoe journalisten worden ongekocht voor betraande verhalen over asielzoekers. Waar de bundesweer al in het geheim toekomstige gevechtsmissies repeteert om de interne veiligheid te kunnen garanderen. Hoeveel dalen de vastgoedprijzen in de buurt van asielzoekerswoningen. Dat de vluchtelingenfamilie Miri in Bremen jaarlijks 5,1 miljoen euro sociale bijstand ontvangt en tegelijkertijd minstens 50 miljoen euro verdient aan drugshandel. Dat de 3000 moskeeën in Duitsland de ogen sluiten. Voor de toestroom van vluchtelingen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. En het helpen liever overlaten aan christelijke organisaties. Een boek vol feiten, feiten, feiten. En gedocumenteerd met meer dan 750 referenties. Boek Die Asylindustrie, Dr. Udo Ulfkotte Slash Kopverlag 2015